uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister Opstelte wil een computertest invoeren om aanvragers van een wapenvergunning te screenen. Met deze en andere maatregelen wil hij voorkomen dat mensen met een psychische stoornis makkelijk aan een wapen kunnen komen. Directe aanleiding is de schietpartij in Alphen aan de Rijn van vorig jaar. Het man met psychische problemen schoot toen zes mensen dood. Opstelte wil dat er in de toekomst een psychologische screening komt op basis van een computertest. Zo'n test is er op dit moment nog niet. Tot die tijd moeten aanvragen van een wapenvergunning op een formulier vragen beantwoorden over risicofactoren. Verder moeten de aanvragen de namen van drie mensen opgeven als referentie. De prijs van elektriciteit gaat binnenkort mogelijk omhoog... vanwege de omschakeling naar groene stroom. Twee energiebedrijven waarschuwen daarvoor in het financiële dagblad. De prijsverhoging is nodig, zeggen ze, om stroomuitval te voorkomen. Volgens de energiebedrijven is het lang niet zeker... dat er genoeg wind- of zonne-energie voorhand is... om altijd aan de vraag van huishoudens en bedrijven te voldoen. Tekorten moeten worden opgevangen door gewone gas- en kolencentrales. Maar die zijn de laatste jaren in rap tempo stilgelegd of ontmanteld. Energiebedrijven moeten honderden miljoenen investeren... om stroomuitval op te vangen. Het gemeentehuis van Tietjergsteradeel in Friesland is getroffen door een papiervisjesplaag. Het kleine insect zit in de archieven van het gebouw. Papiervisjes werden twee weken geleden ontdekt. Iemand liet een aantal dozen vallen en daar kwamen honderden beestjes uit. Papiervisjes leven in het donker op droge plaatsen, bijvoorbeeld tussen papier. Om van de plaag af te komen wordt zoveel mogelijk papier opgeruimd, zegt de gemeente Tietjergsteradeel. Wij hebben extra maatregelen getroffen en dat betekent dat uh, iedereen uh, zijn uh, ladenblokken door moet, zijn kasten door moet. Al het papier moet van de grond af, dus ook geen oud papierdozen meer. Dat moet allemaal in plastic bakken verzameld worden. In België ligt het treinverkeer stil door een 24 uur staking. Ook internationale treinen rijden niet. Veel mensen gaan vandaag met de bus naar het werk. Ook op carpoolparkeerplaatsen is het vanochtend druk. De spits in België begon iets vroeger dan normaal en op snelwegen is het iets drukker. Op grote treinstations waren tijdens de spits enkele tientallen reizigers die niets wisten van de staking. Personeel van de spoorwegmaatschappij NMBS staakt omdat de regering het reizigersvervoer en het spooronderhoud scherper wil scheiden. En de bonden willen juist één spoorbedrijf. Dan nog het weer, bewolkt en veel regen en wind. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen vooral regen in het zuidoosten, op andere plaatsen ook wat zon. En met 14 of 15 graden is het behoorlijk fris. AMB verkeersinformatie. Er staat nog veel op de A28 richting Utrecht. Daar staat bij Amersfoort 5 kilometer. Ga ik golven, duiken, boogschieten, zeilen, tennissen, fitnessen, surfen? Of ga ik gewoon lekker helemaal niets doen?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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De vakbond waarschuwt voor vermoeidheid bij piloten. De Deussche is bepaald niet blij met de nieuwe eend. Goede doelen zijn veel geld kwijt aan straatwerving...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 Een op de drie piloten dames en heren valt wel eens in slaap tijdens een vlucht blijkt uit een onderzoek onder ruim 600 piloten van Pilotenbond VNV de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Nederlandse vliegers waren in een half jaar tijd 45 keer betrokken bij incidenten die in enkele gevallen zelfs tot ongelukken hebben geleid. In de helft van de gevallen speelde vermoeidheid daarbij een rol. Evert van Zwol, goedemorgen. Goedemorgen. President van die Pilotenbond. Even die ongelukken, wat voor ongelukken waren dat? Dat hebben we niet onderzocht, dus daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Dat kan ook een klein ongeluk zijn, hoor. bijvoorbeeld dat je tegen een, een, een cateringwagen aanrijdt. Dat, dat wordt dan ook als een ongeluk beschouwd. Maar dat, dat maakt geen deel uit van het onderzoek, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Goed, dan de vermoeidheid. 30% van de piloten valt wel eens in slaap. Nederlandse piloten hebben we het over, hè? dus KLM, Transavia. Ja, het zijn, het zijn onze leden waar we dat onderzoek onder hebben gedaan. Een hele grote groep heeft, heeft meegedaan. En daar hebben we echt, echt ja, toch wel heel interessante percentages uit gekregen. Ja. Waaronder inderdaad ook, ook deze. Die, die opvallend is. En hij klinkt inderdaad, zoals u hem zegt, uh, erg spectaculair. Er zijn natuurlijk allerlei nuanceringen op, uh, op te geven. Maar het is ook uh, voor ons, uh, vind ik het, een, een, een hoger percentage dan ik had verwacht. Nou ja, één op de drie valt wel eens in slaap. Dat is toch een, een feitelijke constatering op basis van dit onderzoek. Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen... er is ook een deel van, van onze vluchten waarbij we ook zelfs een procedure hebben... voor bijvoorbeeld een hele lange nachtvlucht... waarin je tijdens het, het, zeg maar, het rustige gedeelte van de vlucht... dat je ook tegen je collega kan zeggen van... goh, ik heb het nu even heel, heel zwaar... Ik doe even 10 of 15 minuten de ogen dicht. Daar we, en dan wordt er een wekker gezet en dergelijke. Mm. En dan kom je, kom je na die 10 of 15 minuten even een hele korte power nap. Dan ben je, ben je weer bij en dan kan je er weer heel erg lang tegen. Dus dat ja. maakt wel deel uit van, van, van een, de normale operatie. Het wordt, ja. pas, het wordt pas vervelend en potentieel gevaarlijk. Ja. Als dit natuurlijk gebeurt, als je dat niet even tegen je collega zegt. Of als het aan het eind van de vlucht gebeurt, wanneer je weer extra waakzaam moet worden. Ja, want om, dat lees ik ook in het onderzoek terug: dat het ook wel eens voorkomt. Dat bij de heren voorin of bij de dames en heren voorin. In, in slaap vallen. En ook dat is inderdaad een, een opvallende uitkomst. Het percentage daarvan is niet verschrikkelijk hoog... maar toch met uh, ruim, ruim 6% uh, kun je niet zeggen dat het, uh, dat het, uh, dat het niks is. Ja. En dat, uh, dat is iets wat uh, ook, ook collega's in, uh, in de rest van Europa... hebben dit soort onderzoeken gehad. Daar ja. heeft men bijvoorbeeld gevraagd... Van, heeft u als vlieger dit ooit wel eens een keer meegemaakt? He, bij ons was dan in de laatste zes maanden. Ja. Maar uh, op die vraag van heeft u dat ooit wel meegemaakt... komen daar uh, percentages uit die nog veel hoger liggen. In de tientallen procenten. ja maar dat zijn, ik bedoel, als je als passagier in een vliegtuig zit en de meeste uh, uh, uh, van ons doen dat uh, in meer of mindere mate. Dan hoop je toch dat de mensen voorin een beetje wakker blijven. Nou, precies. Kijk, gelukkig blijven ze wel, va aanzienlijk vaker wel dan niet, eh, niet wakker. Maar vermoeidheid is ja. gewoon wel, heel, wel degelijk een, een punt voor, voor ons beroep. Ja. Maar hoe kan het? Want eh, er zijn toch allemaal strikte regels. Als ze intercontinentaal vliegen, moeten er we weer drie dagen tussen zitten voordat ze überhaupt weer in een vliegtuig mogen stappen en te gaan vliegen. Eh, ik krijg altijd de indruk dat, eh, dat er best goed voor ze wordt gezorgd. Nou, dat kan ik ook niet ontkennen hoor. Dat is, dat is zo. Het is een prima baan. En ook veel van dit soort faciliteiten zijn over het algemeen best. best is het goed tot heel goed geregeld, dus daar ligt het dan ook niet aan. Nee, bijvoorbeeld uh, dat voorbeeld wat u geeft van de mensen die op de lange afstanden vliegen. Die, die geven ook in dit onderzoek aan, van, er zijn een aantal specifieke dingen... waar zij vinden dat ze extra uh, veel last hebben van vermoeidheid. Eén bijvoorbeeld is, is, een, is een schema dat je de ene keer naar de westkust van Amerika moet. Dan kom je thuis, ben je een paar dagen vrij en dan ga je bij wijze van spreken naar Japan. Helemaal naar de andere kant van de wereld. Ja. Je, je, je biologische klok houdt dat gewoon niet bij. Dus dan heb je die nacht in Japan bijvoorbeeld. Ik, ik heb dat zelf onlangs ook weer meegemaakt. Want u vliegt ook voor de KLM, hè? Ik, ik vlieg daar zelf ook bij. Dan lig dat je dat eigenlijk... Op de Boeing 777. Ja. Dan lig je zo'n hele nacht in je hotelkamer te wachten tot jouw biologische klok eigenlijk eindelijk eens een keer in slaap wil vallen. En dat ja. gebeurt dan vlak voordat je weer op moet. En dan moet je dat, dat vliegtuig naar huis vliegen. Ja. Dus dat, dat, dat zijn gewoon. Het, het hoort bij het vak hoor. Dat moet ik er ook meteen bij zeggen. Maar, het is kan ook... ik dan wel verder bij u in het vliegtuig gaan zitten? Ja. Ja, dus abso over. Absoluut. absoluut. <laughs> maar de combinatie met wat, wat wel uit het onderzoek blijkt, is dat ook voor vliegers die. Uh, die het goed geregeld hebben... waar ook nog een keer een CAO een wat extra bescherming geeft... ten opzichte van de maximale wettelijke werktijden. Ja. Dat het ook zelfs daar een punt is. En dat geeft hem alweer aan. En dat is het bruggetje wat wij ook uh, gebruikt hebben. Ja. Er komt nieuwe wetgeving aan voor, uh, voor die maximale werktijden van ja. ons. En daar zitten gewoon een aantal dingen in die zien er gewoon helemaal niet goed uit. Nee, en... daar gaan we het zo over hebben. Nog even, maar ik wil toch nog even het probleem wat beter in kaart brengen. Want ik heb wel eens in een cockpit meegevlogen voor mijn werk. Uh, op een lange afstandsvlucht. En daar zit ook een slaapkamer in met soms een reservebemanning die daar ligt te pitten. Ja, klopt. Dat, dat heb ik zelf ook heel regelmatig. Ook die vlucht van Japan waar ik het net over had, is dat het geval. En dat maakt het ook heel wat makkelijker. En daar ligt ook niet zozeer het probleem. Want als je dan inderdaad moe bent... dan kun je dat in zo'n rustschema wat we, dan, wat we dan opstellen... kun je daar rekening mee houden. Kun je inderdaad even een uurtje, twee uurtjes... soms tweeënhalf uur ja. even plat en kun je, kun je slapen. En dan kun je, kun je heel makkelijk hele lange vluchten maken. Ja. Geldt dat trouwens ook voor het, uh, het, uh, het verkeer, vliegverkeer binnen Europa... het Europese vliegverkeer? Want uh, die vliegers die maken geloof ik vijf vluchten per dag. Hè? Dat hangt ook weer een beetje van de type operatie over. Maar, uh, ja, zeg maar de, de, de mensen die op de wat kortere vluchten zitten... vijf, zes... Uh, vluchten kan uh, bij maar het Kale... cabinepersoneel wordt na drie vluchten gewisseld. Ja, er zitten verschillen in, in, in de, in de CAO-regelingen tussen, tussen ons en het, het cabinepersoneel. Dat is toch een beetje raar dat een stewardess die drankjes uitdeelt eerder gewisseld wordt dan een piloot die het vliegtuig veilig moet vliegen. Ja, op zich vind ik wel dat je, dat je ook wetgeving moet hebben die voor allebei geldt. En dat, daar, daar wordt op zich overigens wel aan gewerkt. Hoor. Dus dat is, een, dat is een goede zaak. Ja. Maar goed, dan kan er nog een andere overweging zijn vanuit de CAO bijvoorbeeld. Hè, dat ze zeggen van nou, we willen liever wat minder lange dagen maken, maar dan doen we liever wat meer dagen achter elkaar. Ja. En een probleem is is dus ook dat er reservebemanningen zitten... die gewoon om zes uur thuis moeten opstaan... voor het geval er een collega ziek is geworden... en ze in Aller el naar Schiphol toe moeten worden om als, uh, gereden... om alsnog in een uh, cockpit te gaan uh, plaatsnemen, toch? Nou, die combinatie van inderdaad een reservedienst... en dat kan of thuis zijn of in een hotel uh, vlakbij de luchthaven... of zelfs op de luchthaven... en dat je dan urenlang uh, zeg maar paraat moet zitten... En dan uh, na 6, 7 of 8 uur paraatheid op een gegeven moment nog een hele lange vlucht moet kunnen maken. En dan heb je dus gecombineerde werktijden uh, die dik boven de twintig uur en soms zelfs boven de 22 uur uit kunnen komen ja. in, die, in die voorgestelde wetgeving. En dat is ja. gewoon te lang. Ja goed, en dan, heb, dan hebben we de Europese Commissie. Die heeft dus dat rapport uh, gekregen uh, van de EASA. En dan moet die Europese Commissie gaan beslissen over de nieuwe regels. En waar maakt u zich daar dan zorgen over? Het. Het allergrootste punt van kritiek eh, nog wel op deze nieuwe regels is dat men met een opdracht is weggestuurd door de Europese Commissie van ga op basis van wat de wetenschappers vinden wat verantwoord is nieuwe regelgeving maken. Daar heeft men als EASA verschillende keren heeft men daar wetenschappers voor ingehuurd en die hebben bijvoorbeeld op dat, uh, dat punt van die, van die lange nachtvluchten hebben ze keer op keer unaniem gezegd het moet absoluut niet langer zijn dan een maximale werktijd van 10 uur. En uiteindelijk heeft EASA dat gewoon genegeerd in de prullenbak gegooid. En ze hebben 11 tot 12 uur in de voorstellen gezet. Dus het is gewoon potentieel onveilig. Met andere woorden, het wordt er alleen maar erger op. Dit wordt er zeker niet beter op, dit, dit gedeelte. Nee. Je komt wel van een, van een situatie dat er nu een soort lappendeken van regelingen door Europa is. En dat wordt vervangen eigenlijk door één Europese regeling. Op zich een goede zaak, maar dan moet die wel goed zijn. Ja. Goed, uh, tot slot geldt dit, want u hebt het over de Nederlandse vliegtuigmaatschappijen gehad en dus ook over Nederlandse collega's, KLM, Transavia en Martinair. Hoewel Martinair geloof ik alleen maar vrachtvliegt. Um, geldt het ook voor de EasyJet, de Ryanair's en de Vuelings uh, die van deze wereld? Ja, uh, dit, uh, dit wordt een Europese wetgeving die dus voor iedereen in Europa gaat, uh, gaat gelden. Uh, ja. Veel van de maatschappijen die u die net noemt, die hebben niet de luxe van nog een extra bescherming vanuit hun C.O. Nee. Dat je wat extra buffer hebt. Dus daar is het probleem eigenlijk nog groter. Daar zou het probleem maar zo, als je daar een onderzoek zouden kunnen doen, uh, dan zouden de uitkomsten nog wel eens spectaculairder kunnen zijn dan het bij ons al was. Goed, wanneer gaat u zelf weer vliegen? Ik uh, ben voorlopig op kantoor. Ik geloof ergens aan het eind van de maand weer. Nou, dan kunt u toch wel bijslapen, hè? Uh, zeker, ik heb het ook wel nodig. Het, is, uh, het zijn drukke tijden. Evert van Zwol, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse verkeersvliegers. Ik dank u zeer. Graag gedaan hoor. Heb je nog wat over de kankerbestrijding? Voor de doelen doen veel goed.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 Ja, goede doelen halen veel donateurs binnen door straatwervers. Maar de eerste donaties gaan niet naar het doel. Maar u raadt het al naar de straatwerver. Deel 3 van de grote goede doelen geldmachine gemaakt door Niels de Jager.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 loop naar huis, ga naar de website van het betreffende Goede Doel... en word donateur. Dan kost het ze niks. En dan gaat alles wat je geeft ook echt naar het doel zelf. Precies. Morgen de miljoenen van de Goede Doelen sportevenementen. De groei zoals ze die de afgelopen jaren gerealiseerd hebben... is natuurlijk volstrekt onrealistisch. Dat is morgen een nieuwe bijdrage van Niels de Jager. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via goedemorgennederland.kro.nl Straks de Eend 2.0. Eerst nu een tumeur. hier is Koos Postema. Vandaag jubileer ik. Het is precies 60 jaar geleden namelijk... dat ik mij meldde in Blerik bij Venlo... om aan de vervulling van mijn militaire dienstplicht te beginnen. Bijna twee jaar diende ik ons land. Dagloon, 75 cent oplopend tot twee gulden vijftig na één jaar. Arm waren wij, de dienstplichtigen van toen. Infanterie, dat ook nog. Toegegeven, nooit had ik zo'n ijzersterke conditie als toen. Want wij reden niet met panzerwagens naar de vijand, wij liepen. Vijand zijn was trouwens een begeerenswaardige taak... want het betekende uren toepen of klaverjassen... tot de aanvallers eindelijk kwamen. 60 jaar geleden begon het. In het regiment stoottroepen. Elke herfst denk ik er eventjes aan. Stoottroepen. Vandaag zijn we op weg naar de stroomstoottroepen. De politie moet stroomstootwapens gaan dragen... vinden Ivo Opstelten en Fred Teven. Ivo en Fred, once upon a time in Den Haag. They ride again. Stroomstootwapens. Zouden die nou in Haren vleden? Nee, joh. Ach, houd toch op, als de schade daarna betaald wordt door al die gasten. En vlug. Rotjongens waren er ook 60 jaar geleden. Oude mannen in de sportschool vonden van de week... dat de militaire dienstplicht, daar heb je het weer, weer moest worden ingevoerd. Dat zou goed zijn voor de reljongeren en ander tuig van vandaag. Discipline, riepen de oude mannen, opgelegd door grote sergeants... Maar grote sergeants zitten tegenwoordig ook in gespreksgroepen met als openingsvraag: Wil jij erover praten? Dienstplicht terug? Nee, want dan leren ze ook nog met vuurwapens omgaan. Wat dan wel? Wacht nou even een half jaartje, dan is Job Cohen en zijn commissie, die zijn dan beide klaar met dat harenrapport. En dan weten we wat en hoe. Geen dienstplicht terug, niet doen. Die was van ons vroeger. Zonder stroomstootwapens, maar met zakken vol kogels van de Garand M1. Kogels, dat waren toch losse vlodders? Oké, okay, losse vlodders, maar er kwam geen rust doorheen. <tosses> <gif> Koos Post, morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. <tosses> Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier T'acquayant pour une cerise Pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Le cœur soumis en la méprise en mariniers. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Intérieux. Parfois le rêve fait de banquise, puis préférait pas sans furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux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 Julien Clair met Venise. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1 Volkswagen. Dames en heren, gaf de kever een nieuw leven in de vorm van de nieuwe Beetle. De mini kwam terug door BMW. En nu gaat ook Citroën haar nostalgische De Cheveaux in een nieuw jasje steken. De productie van De Lelijke Eend stopte in 1990. Maar in 2014 zal de vernieuwde De Cheveaux op de markt komen. Dus de vlag gaat uit, denk je dan, bij de De Cheveaux Club in Nederland. Peerbot is van die club Goedemorgen. Goedemorgen. Maar dat is niet zo, hè? Uh, nou, nee, de vlag voor ons uh, hoeft niet uh, per definitie uit, inderdaad. Want uh, de Deuzevo-club.nl heeft natuurlijk altijd zijn best gedaan om de eend die tot 1990 uh, in productie is, zoals je al zei, om ja. um die uh, rijdend te houden. Dus wij zitten niet te wachten op een nieuw uh, model. Maar waarom niet? Nou, waarom niet? Omdat juist uh, de juiste charme van de, de, de eend zoals die is, die uh, is natuurlijk nooit meer te evenaren. Ja, maar dat geldt ook voor de oude kever en dat geldt ook voor de oude Mini. Ja, goed, dat vind ik ook een uh, zonde dat dat gedaan is. Nou ah, ja, maar ze zijn hartstikke populair hoor, die nieuwe auto's. Dat is misschien wel waar. En die mini, dat... is toch, de mini is toch een mooi autootje? Het is, een, uh, het is geen Mini meer. Het is een, uh, eigenlijk een beetje 13 een 13-in-dozijn-auto een geworden. Zeker als je ook weer kijkt naar het interieur. Dat heeft uh, niks meer weg van de... De auto van, van eer zeg maar. Nou ja, die, die Volkswagen Kever, die nieuwe Beetle, die, die lijkt toch nog wel op het oude model. Hij is wat hoekiger en wat groter. Hij heeft er wel wat van weg, maar dat is echt een, een windtunnelauto geworden ook, hè? Ja, nou dat geldt trouwens ook voor die nieuwe Deux Chevaux. Want ik heb een plaatje voor mijn neus. Oké. Okay. Ja, hebt u hem al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik nou, heb wel uh, wat plaatjes gezien van uh, wat uh, studenten van een aantal jaren geleden. En ja. dat, uh, ja, kijk, het is, uh, het is een moderne jasje inderdaad. Ja, maar u baat van iets wat u nog helemaal niet hebt gezien? Nee, nee, dat vind ik niet zo'n probleem. Daar kom ik wel een keertje tegen. Ah, het ziet er een beetje uit als een, een stoomstrijke ijzer op wieltjes. Maar wel een beetje ook in, het oude, in de oude vorm. De motorkap is hetzelfde gebleven. De, de koplampen zijn anders, maar het doet wel aan het oude model denken. Akkoord, ja, dat begrijp ik. Want Anders dan kan je het uh, geen nieuwe Deutsche van doen... als nee. je op die manier in de markt wil zetten, natuurlijk. Nee. Maar ja, wat is er dan, wat is er dan precies op tegen? Nou, dat, uh, wat ik zeg, dat is, uh, ik, ben, ik heb er niet echt uh, wat op tegen. Wij als uh, Twee Zoveel Club Nederland uh, zeggen niet dat Citroën dat niet moet doen. Maar wij uh, zijn natuurlijk uh, helemaal verknocht op, op, uh, op onze oude Deux -Juveau. Ja. Nou, een beetje een hobbelpaard, hè, waar je niet echt lekker in kan zitten, toch? Nou, in tegendeel. Juist mensen met een rugprobleem <lacht> die vinden het heerlijk om in een Deux te zitten. En schakelen gaat omgekeerd? Uh, de, het schuift allemaal één stukje op inderdaad, ja? maar uh, bij een normale auto, de eerste versnelling zit, zit bij de Deuge bij de Eend zit uh, ze naar achteruit zeg maar. Ja precies, ja. Ja, dat is ja. even wennen Ja, alles wint hè. Ja. <laughs> en een soort van windtunnel waar je in zit ook? Uh, als je het voorklepje open doet, dan heb je de airco uh, inderdaad open <laughs> ja. en dan kan je lekker je haren uh, al uh, met dakje dicht zelfs in, uh, in de wind gooien. Ik loop u te plagen. <laughs> ja, ik merk het, maar dat geeft ik. <laughs> Hoeveel hebt u er zelf eigenlijk? Ik, uh, wij hebben er twee. Twee. En ook uh, niet anders. Het is ook onze dagelijkse auto. Oh ja? Ja. Um, um, Het is zeg maar een gewone eend en een bestel eend. oh, oh, oh ja, die had je ook nog, hè? Maar dat is niet zo'n Diana, toch? Of wel? Nee, nee, nee. Diana, dat is zeg maar de, de, de opvolger eigenlijk van de eend. Die is uh, wat hoekiger uh, vormgegeven al. Ja, die was al lelijk, hè? Uh, die was al minder mooi, ja. ja. <lacht> Goed. Um, en dus u zegt, ik heb, ik, heb, ik heb er twee in de rij, daar doe ik ook alles mee. Ja, dat doen ik al. Nee, daar zijn we mee op vakantie, daar trekken we de Alpen mee door en hij brengt ons uh, overal. Dat is echt ons uh, trouwe maatje. Juist. En dakje open of uh, hebt u er een zonder open dak? De bestel eend daar, uh, daar, kan het dak niet van open, maar uh, van uh, iedere andere normale eend kan een heerlijke dakje open, ja. Ja, dat is bij die nieuwe ook zo, hoor, zie ik. Ja, dat had ik ook niet anders verwacht, eerlijk gezegd. Nee, <lacht> nee dat, uh, want dan is het helemaal een mislukt uh, model. Goed, voor u hoeft het niet. Nee, wij zitten er niet op te wachten. Nou, we hebben een verrassing voor u. Als u wil kijken hoe die eruit ziet, we zetten zo'n plaatje op de site bij ons. Oké, okay, nou daar ga ik zo meteen eens even naartoe dan. Kairo.nl kunt u thuis in de autozak auto dat even niet doen als u aan het rijden bent. Zelfs niet in een deusveal. Maar als u dan ergens langs de kant van de weg staat en met een smartphone aan de slag bent, dan kunt u het ook zien. Kairo.nl dus. Ik dank u wel, Peerbot. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Ik heb u overwezen naar onze website. Uh, vanavond uh, zie ik u hopelijk terug op televisie. Vijf en half tien bij Oog in Oog. Met Theo Hiddema, de strafrechtadvocaat Nederland 2. En nu is het de hoogste tijd voor lijn 1. Jeroen Wielaert, goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. We zitten op de Maternesserlaan in Rotterdam. Vlak voor het huis van de nachtburgemeester. En hij is al wakker. Ja, nou, ja. dat is misschien een headline voor Jan van der Putten in de samenvatting van het nieuws. Radio 1: Het NOS-journaal. De nachtburgemeester is wakker, staat genoteerd. Ander nieuws, uh, in de Syrische stad Aleppo zijn kort na elkaar drie autobommen ontploft. De explosies waren voor de deur van een club waar militairen samenkomen. De Syrische organisatie voor de mensenrechten zegt dat er tientallen doden zijn. En de Syrische staatstelevisie zegt dan weer niets over slachtoffers. Kleding en schoenenwinkels zitten diep in de problemen. De omzetdaling in het tweede kwartaal was volgens het CBS de grootste sinds 2001. Er werden 10% minder schoenen en 7% minder kleding verkocht dan een jaar geleden. En vooral veel kledingzaken zijn failliet gegaan. Mensen die een wapenvergunning willen moeten eerst een computertest doen als het aan minister te ligt. Zo wil hij voorkomen dat mensen met een psychische stoornis makkelijk aan een wapen komen. Directe aanleiding voor het plan is de schietpartij in Alphen aan de Rijn. En de hondenbescherming mag zich voortaan koninklijk noemen. Het nieuwe logo, waarin een kroontje zit verwerkt... wordt morgen gepresenteerd, Werelddierendag... tijdens een ceremonie in Den Haag. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Tong voor Jules. Op pagina's van asfalt bloeien ze bloemen van gewapend beton. En ze klinken naar koper en swingen heel koel. Cool. Het piept en het kraakt zonder stenen gevoel. Het rafelt het rand, het deeldert het davert. Het brandt en het bruist in de trant van de straat. Want daar is hij in thuis, op toon van het volk en toch interlueel. Dat is de kern en het leidt tot heel veel. Zie heel de mensch, uitvoerend dichter, hartstochtelijk man... Smalle verschijning, de snit strak en zwart, de geest liefst heel speedy, de jazz in het hart. Kostuum van het donker, bij voorkeur de dracht, in het holst van de haven, van de eerste burger der nacht. Vliedensvlucht stromend, altijd vlak naast de Maas, permanent vloeiend, zijn naam is geen haas. Zo blijft hij fel leven, het wordt er nooit door, steeds in het nachtlicht, in geliefd rotje knor. Sjoel wow. ik klopt dat een beetje? Nou, ik ben, ben zwaar onder de indruk. Ik vond dit, uh, ja, oké. Okay. <laughs> ik, ik schiet er helemaal vol. Joh. U luistert <laughs> ondertussen naar uh, Triom CD <laughs> op Plus, plus 2. Triom Reet Plus 2. In Jongerencentrum op Sessie in Bussum ja. en op 29 december 1992 in Jazz Café Dizzy in Rotterdam. Met dank aan Michiel de Ruiter. Ju, het is filmfestival in Utrecht en er is wel eens sprake van geweest... ik hoorde het althans van maker Bob Visser... dat die documentaire over jouw leven daar zou worden gedraaid. Maar die film is nog helemaal niet af. Nee. Dus dat moet dan maar International Film Festival Rotterdam worden in januari whatever. Ja, ja. ja. Voorlopig wordt daarop, uh, word daarop gemikt. Ja. Maar we, we zijn, we zijn uh, zwaar in de weer met die film. Ja, maar, jij, dus, jij, uh, jij komt erin voor. Ja, ja, ja. Af en toe zie ik iemand door het beeld lopen en denk ik, die gozer komt me bekend. Worden. Daar heb je hem. Ja. Dat heb ik dat, dat, af en toe. Dus nu moet ik nog even checken of het ook echt zo is. Ja. Of de... Ik heb een één opname meegemaakt, dat ze jou volgden. Gewoon ja. op de huid zaten. Dat was uh, ja. voor het boekenbal van dit jaar in okay. Amsterdam. Ja. Ja. Um, dat, dat, was, dat werd fors gevolgd. Dus Ik, ik neem, ja, aan, ja, okay, ik neem okay. aan dat jouw leven zo ingewikkeld is dat het niet meer te volgen is. Nou, bedoel, uiteindelijk is het... Uh, ik denk toch dat, je, uh, dat de mensen aan het, aan het eind van die film... Uh, ja, toch nog in grotere verwarring achter, worden achtergelaten dan dat ze toch al zijn. <laughs> ik hoorde ook gisteren van de dochter van Bob Visser... Um, met, met dank voor haar sms'je... dat ze nog even ingewikkeld ook uh, zitten te puzzelen met de verhaallijn. Ja, oké, okay, ja, ook. Maar ik, ik ben me nou... Ik, ik, ik, ik bemoei me er nou persoonlijk mee. Dus uh, dan hebben we weer een geheel andere uh, approach. En daar zijn we nou mee bezig in... Uh, uh, dat is ook met, weet je wel, dat je ook, dat ik ook, ja, ik wil daar verder niet. Nee, ik ga daar niks over zeggen. Zit er lijn in? Dat Lijn, natuurlijk zit er lijn in, want ja, ik bedoel, daar heb je het. Ik bedoel, ik ben die lijn en Maar ik kan mezelf ook becommentariëren nu. Omdat we hebben natuurlijk ook dingen, we hebben dingen nu opgenomen. Jongen, er is een partijmateriaal. Dat je kan een film maken van 24 uur. Ja, nou, weet je, dat lijkt me wel leuk. Er ja. zit ook de nacht in. Ja, nee, daarom. Nee, de nacht nou, nemen we mee. Over... Ik dacht het misschien in drie delen. Hè? Deel 1, deel 2 en deel 3. Ja, ja. <laughs> Overigens, de, de luisteraars mogen reageren. Diegene die aan Jules... Ja, maar niet overdrijven moeten nee nee nee, nee, nee, nee. Degene die aan Jules willen vragen... wat ze altijd hebben willen vragen... kunnen bellen met 0800 1121. Maar we weten niet... Ik weet niet lij... of ik opneem. Nee, naar <laughs> lijn 1... Apenstaart, ntr je kent wel, maar ik geef en je weinig kans. Twitteren naar hashtag Lijn1, maar het is kansloos. Blues on Tuesday. Heb ik in de tuin hangen. Geen geld, geen vuur, geen speed, geen krant, geen wonder, geen wiet. Hoe loopt dat af, uh, Jules? Geen rood, geen tijd en geen weet. Geen klote, geen donder, geen reet. Heb je dat s'nachts geschreven? Nou, dat weet ik echt niet meer, Jeroen. Dat is zo lang geleden. Ik bedoel, kijk, ja... Ik weet, niet, ik, ik weet niet wat ik... Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Snachts of in, de, in ieder geval toen het al donker was. Hoe zit dat nou met jou en de nacht? He, met dat imago van nachtburgemeester. Hoe, hoe, laat, nou, is het, imago, hoe laat is ik, het bijvoorbeeld nu voor je? Nou, ik bedoel... Hoe voelt dit aan? Nou, moet je luisteren, Jeroen. Kijk, het is dat ik jou zo'n aardige groezen vind. Maar kijk, voor ieder ander... Die, die, die, die had ik met wat... Die had ik, had ik een, een, een paar gasten ingehuurd... Om jou op te wachten. Al, en, vo, volledig in de kreuk... He? Rot op, rot naar je familie Maar goed, dat doet het dus. Het maakt voor mij is het knal vroeg ja. ja. Ger, jij bent de baas van het café hiernaast, café Ari. Uh, hoe is het om deze man zo matineus hier te zien zitten? Een nou soort ja, wereldwonder. Uh, of hij blij met ons is, weet ik niet. Maar uh, zijn huiskamer is natuurlijk drie keer zo groot geworden in één keer, bijvoorbeeld door een uh, behoorlijk Ja. Voor alle rang en standen van de bevolking. Pluimage. Buimage, ja. ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dat maar heeft ook. de te... vogels van vele pluimage. <laughs> maar dat, dat heeft ook. kwamen te in café Airi. Uh, hè? Die, voor een café, aardig. voor een innerlijke versnapeling. Maar dat heeft ook te maken met wat jij hier ergens op de muren hebt staan. Hè? Wat is dat voor een tekst? Ja, de omgeving van de mens is de medemens. Ja, mag ik het even zeggen? Betaald door de Rabobanken. <laughs> maar de medemens kom je over het algemeen s'nachts niet tegen. Die liggen in hun bed. Die zijn braaf en burgerlijk. Dus ik stel me altijd nou, voor. Kijk, kijk, het is wel zo dat je hebt.. Zeg natuurlijk, het maar. Je, hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk toch behalve die, al die brave burgers die dan inderdaad. En dat moeten we misschien wel blij om zijn dat die in de nest liggen. Voor, maar, de motor des vijfers. Er is wel een nachtploeg natuurlijk toch? In, in de stad, weet je wel. En ik bedoel, ja, per platte land, gaat het platteland. Kijk, de meeste mensen wonen natuurlijk niet in de stad. En, en daar is geen tyfus te doen, overdag al niet. Dus s'nachts nou, ook niet, natuurlijk. Nee, maar, maar in de stad, ja, er is toch wel een nachtploeg. Hoewel af en toe denk ik in Rotterdam ook. Hè, waar, waar, het heeft even een oplevering gekend, uh, ja, maar eventjes. de laatste tijd is het uh, weer helemaal uh, ja, joh, maar De nacht komt... gaat een beetje achteruit. Nou kijk, alles wordt. Alle, weet je, ze zijn nou bezig met het, uh, de, de uh, letterlijke interpretatie van, van de, de uh, regels die ze. Weet je wel, over de, de afmetingen van het terras en de, de, de kleur van de parasol. En nu u ook, nog, en u ook de nog de afmeting van de nacht te regelen. Ja, ja, ja daar zijn ze nu mee bezig. Ja, om de, om de, de, de nacht de, wordt de, voorgeschreven. Nou, wordt, nou, je, je mag elke feestje, feestje vieren in het café. Je mag je een verlaatje aanvragen, maar je mag geen muziek maken. <laughs> daar zijn ze nu al mee bezig. Okay. Geen moe meer te doen nee. voor de nachtploeg. Maar, dus wat zie ik? Ik zie een grote toename van gemengde koren. In Nederland. Waar al die kroegen waar ze geen muziek mogen maken... Als je zelf, ze kunnen je niet verbieden dat je zelf gaat zingen. Hey. nou, dat, dus, dat vind ik heel cultureel divers van je. Kijk, en dan hebben we weer een, een format voor een televisieprogramma. Want dan gaan we een televisieprogramma maken. Dan hebben we, uh, so you think you can sing in the cafe. He? Of op straat. Echt gewoon pads, boemen van midden op straat. En die gewone mensen ook een beetje... He? Met die ordinaire laarzen aan en zo, je kent het wel, die, die, die, die, hè? Die, die, die, die kunnen dan ook, want die hebben ook wat te zeggen. Maar ook in een melange van alle gezinten. Ja, nee, tuurlijk, ja, altijd. Ja. En de op de volkse tonen. Ja. Ja. Maar, ja. maar ook een beetje intelueel. Wel, wel, wel, wel. Een beetje, nou ja, niet te veel, niet te veel. Intuïtief-luweel. intuïtief jij, jij dat? Intuïtief-luweel. Zeker, maar breng jij dat dan ook in in de nachtelijke gemeenteraad? Moet ik me nou, ook moet je horen. Nee joh, dat is allemaal ouwe, hoe. Kijk, van mij, ik heb die bijnaam gekregen, die nachtburgemeester. Je, je hebt er wel twintig nou, over, weet je wel. En ze moeten allemaal gekozen worden. En dit, en ze moeten dan... Ik er niks voor te doen. Jij bent het voor het leven. Ja. Overigens... Uh, het is de... bij mij begonnen, maar het is nu al bijna... Dat nachtburgemeester is al bijna een soort van... Ja, begrip dat gewoon wordt gebruikt. Moet wel leuk blijven. In plaats van tussen aanhalingstekens. Overigens, nou ja, het moet niet <laughs> te serieus worden genomen. Nee, nee, nee, nee. Zoals, Zoals de rest van het leven beter Zoals niet. Zoals jij jezelf ook niet serieus neemt. Nee, oké. Okay. Heerlijk. <hijen> uh, er is wat ruis in de uitzending. En dat komt niet vanwege de S. Nee, ja, dat komt door mij maar dat komt door de regen ja. die oh. op de bus... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Het ritme van de... Ja, ik hoor het helemaal. Duet met Rob de Nijs. Rob de Nijs, ja. ja. Hoe is het met Hitler? Hitler? Ja. Oh, die is, nou, kijk, was, hij, je kan er ieder geval van uitgaan dat, uh, dat, dat hij nou, van, hoe je het ook bekijkt, kan je aannemen dat hij echt dood is. Ja. Toch? Ja. ja. Maar ik las laatst... Uh... Oh, maar ze hebben, een, ze hebben een vleden jaar zijn Duitse een, een, uh, yes, staatsburgerschap ontnomen. Ja, ja. Zo, zo tijd voor de. Dus. Maar ik las laatst... Het was een beetje aan de lacht. Ik las laatst dat zijn woord... Wolf... Maar ja, okay, nee, maar dat, toch vind ik dat. dat vind ik ook een soort van... Ja wat, wat, wat, wat, wat sla, ik, ik, ja, wat slaat dat nou op, weet je wel? Ik, ik bedoel, vind ik ook... Beetje, ja, postuum. Ja, een beetje laat ook, hè? Nou, ja, een beetje laat. Ik bedoel, uh, go, hallo. Maar het gekke is, over postuum gesproken. Ik las laatst dat in Polen, in het noorden van Polen. Uh, nu pogingen worden gedaan of het officiële initiatief is genomen... tot het officiële eerherstel van zijn Wolfschante. Ja, oké. Okay, ja, dat nou, nou, nou, waar Nou, de horeca... dat de horeca wou er wat mee, hè? De horeca wou er toch wat mee, daar. Er was al horeca, maar ze ja. gaan het nu echt inderdaad... in de oude historische luister herstellen. Wat vind jij daarvan? Nou, die, nou de, kijk, ik vind dat wel... Kijk, da, als je nou... Um, ja... He, nu staan we als, als een, een of andere stenen bouwval uit weet ik, 1200, zoveel wat dan. Oh, dan vinden we dat interessant. Maar dat, het is natuurlijk geen onbelangrijke episode geweest in, het, in, de, in de, he, die Tweede Wereldoorlog. Dat je daar een paar monumenten van overhoudt. Oké. Okay. En dat zijn dan die. Zoiets als die. Ja, dat, dat, dat vind ik wel dat moet blijven. Als Auschwitz moet blijven zou, waarom zou dat niet moeten het blijven? Het is het, het complex waar onder andere destijds de aanslag is gespeeld. Dat weet ik door nou. Heer maar daar ga je voor je lol niet heen. Want dat was toen al, dat was een... Werkelijk, ze werden daar nou, helemaal gek gestoken door de muggen, hè, daar. iemand. <lacht> ja, dat, dat, dat, dat zie je in die film ook helemaal niet. Maar ze liep al... <lacht> Constant... Echt waar? Het, dat was niet te genieten daar, joh. En daar, daar had hij. Waren, waren het geallieerde muggen? Nee, nee maar echt waar, ze werden daar. Dat was een plaag, joh. Ze lief had ook Godvermotten weer naar de vuur toe. Met, met vliegende meppers. Ja, dat is nog wel leuk. Hé, hey, ik, ik, <lacht> <nog> <lacht> ik zie het voor je. Er komt nu nog even lang. En heeft nog meer muggen Ik zie het. Dat had ik nou, dat, dat hadden ze moeten, kijk, dat is ook een aanpak, van de dag dus, ja, van de aanslag van Hitler, vanuit, vanuit een anders land. Stauvenberg had hem kortom gewoon moeten laten godverdomme, doodsteken. Komt kom die, godverdomme, die Mussolini vanmiddag ook nog, die kennen we er niet meer bij hè? Niks in hand, niks in maar ga jij daar naartoe? Zou je daar naartoe gaan? Of je denkt. Nou, zo, het ligt nou, daar als op, ik een vrijkaart als, al, als ik een vrijkaartje zou krijgen, zou ik ja, krijgen. Ja, ja. Zou ik wel een vrijkaartje moeten hebben. Ja. Maar niet een documentaire of zo? Zoals je dat vroeger nog wel deed. Ja, een documentaire, ik bedoel. Ik bedoel ja, op, op, kijk, het is zo dat wat je ook doet, op de een of andere manier komt hij toch altijd even om de hoek kijken. Ja. Niet en dat is me goed ook. Een constante in het leven ja. van Zul. Eh, nou, ja, in, in ieders leven man. Precies. Waarom nou in mijn leven? Ja. Ja. Tja, je, je, ik ben in de oorlog geboren, daar ben ik trots op. 44, ja. van 44 aan het is Oké. Okay. Van de Antonius Straat in Overschie. Dorpjesstraat, ja. Alex is aan de telefoon, die heeft een vraag voor je, Jules. Alex heeft een vraag. Vertel het maar, Alex. Ja. Vraag hem maar. Stel hem maar. Ik ben ja, benieuwd. Ik heb uh, heel lang geleden heb je een heel mooi uh, boekje gemaakt over uh, Bep van Klaveren. Ja. Uh, we hebben nog heel lang in Utrecht aan lullen over hoe hij nou zei als die iemand weer eens op zijn snuit gesla geslagen had. Heb heeft daar nog nooit meer gebokst. Graf van hij heeft nooit meer gebokst. voor he mijn maar... hoek, hij heeft nooit meer gebokst. Ja, dat was mooi. Maar ja. heb je daar wel eens een mooi gedicht over gemaakt? Over Bep van Klaveren? Nou, dat boek lijkt me een gedicht, lijkt me een gedicht mooi genoeg natuurlijk. Ja, nou, ik vind hem wel een gedichtje waard. Ja, nou, daar heb ik ook geschreven over, dat beeld van hem dat in Krooswijk staat. Hij, hij, hij, hij kwam uit de goot van de Krooswijkse steeg. He, met, met, met een hart van ijzer en een, een links. Een, ja, daar heb ik een gedicht over geschreven. Dat heet... Uh, dat, heet um, dat gaat over dat beeld van, van Klaveren. Dat staat daar bij Krooswijk en die staat verkeerd voor. Oh ja, dat is allemaal lullig. Ja. Maar daar ken je ook niks meer zo. Het was, was een beetje werd het onthuld. En we zitten daar allemaal. En de doek gaat naar beneden. En die Theo Huizenaar, die leeft natuurlijk nog. Die zat op het eerste rij. Die staat gelijk over hen. Hij staat verkeerd. Ja. Dat was leuk. Dat, dus dat was de onthulling van Beth Verklaar. Ja, dus ik heb een gedicht over dat beeld geschreven. Dat die oh, Dutch okay. Windmill staat nou in brons eeuwig weet je wel. Maar wel verkeerd voor. Ja. Fantastisch. Nee, maar Bert Verklaver natuurlijk is, uh, uh, oh, is dat een man uh, die, uh, ja, de, die, die heeft toch een, een sterk legendarische aspect uh, tijdens zijn leven al gekregen. En, de, en nou, die, nou die er niet meer is, de legende blijft toch wel voortbestaan, want hoe, hoe je het ook went of keert. Op de een of andere manier is hij toch periodiek toch nog... Ik bedoel, het is niet iedere dag, maar ik bedoel, hij is toch periodiek nog in de media aanwezig. Bedankt, Alex. Ja. Doe me okay. trouwens denken aan die film die nu wordt gemaakt... Uh, over het bombardement van Rotterdam... met Jan Smit uit Volendam in de rol van bokser. Ja. ja, nee, oké. Okay, ja, ik heb dat ook uh, onderlaan... Nee, maar wat ik... Dat zag ik laatst op de televisie. Toen, ja, anders zou ik het niet... Maar, maar dat was met die Jan Smit en, um, en uh, hoe heet, uh, uh, uh, die toppers, die gasten, weet je wel. Toen hoorde ik daar, op de achtergrond... Ja, die, niet één keer, maar ik krijg nou de plus. Die Jan Smit-programma, Charlie Parker. En deze, nou is het tijd. Da, da, da, da, da, da, da, da, het hele thema en, en het ging het zo... En even laten weer, joh. Maar, en dat klonk zo... Dat kan je het je voorstellen. Ja. De, ik, ik bedoel. Een dissonant. Nee, nee, ja, maar ik vond het, het was toch wel te gek. Dat. dat ik, ja, ik denk. Het was juist ik denk, fijn. Ik denk, ik zeg tegen anderen. Ik zeg tegen anderen ik, mo, mo, oh, oh, mooi. Parken. Ja, dat, <tie> ik hoor het. <tie> <tie> te gek, echt te gek. Heel weet goed. Wel, en het was, het was gewoon in de. In de ja, in, daar hebben ze soms. Bij dit veel. Op de achtergrond dan af en toe komt de muziek. Mee, en, en toen was ik dan niet één keer, maar echt twee keer. Ach. Hoort bij die tijd, zal misschien ook wel de muziek van de film worden, ongetwijfeld? Uh, nee, dat denk ik. Nee dat, was, nee, dat is ruim na de oorlog. Ik, ik bedoel, dat is ruim na de oorlog. Ja, dat nee, dat hebben ze dan niet. Nee, dat was niet van. Nee, het was echt ja. bij dat programma, joh. Moet, moet jij niet in die film? Ben je ja. niet gevraagd door Aten? Ja, moet je horen. Kijk, ik ben wel zo... op. Kijk, ik heb een boek geschreven gewoon en ik bedoel, en, en, en uh, dat blijft dat blijf wat, en daar ben ik blij om dat ik toch heb geschreven, want het is nog, nog steeds, ja, iedere keer als je er even in kijkt. Ja, Over bak, bed bedoel je? Ja, ja. ja, ik bedoel, er staat toch in dat, uh, ja, met, met dat zout in dat kopje koffie in dat café verschijnt. Weet je nee, die gozer, ik gaf hem een spet. Ja, hij heb... draaide zich een kwastlog om en liep naar de scheidsrechter en hij vroeg... Uh, kunt u me ook misschien vertellen hoe laat het is, meneer? Uh, uh, uh, ja. Sjoe, <laughs> ik uh, heb hier de bundel Ruis. Ruis. Ook met S-C-H. <laughs> Zou jij willen lezen van de bladzijde 43 Hardcore? Hardcore? Oh ja, dat hoef ik niet uh, te lezen. Hardcore. Het hart van Rotterdam. Uit puin en as gereden. klopt weer als een speer en niemand houdt het tegen... Het is de motor van het land, de bron van alle leven. Het middelpunt van het heelal, het brood waarvan we eten. Het hart van Rotterdam mag dan een kunsthart heten. Het is het centrum van het nu, de harde kern van heden. Hoe is het daar nu, behalve dat het te is regent? Nou, ik bedoel, de laatste tijd... Uh, denk ik wel eens van, jezus Christus, alsof iedereen gedeporteerd is. Maakt het weer wel eens de indruk dan is het, kan het ook knap leeg zijn. Wat dat betreft vind ik het toch achteruit gekocheld de laatste tijd. Echt Wat waar. is er dan aan de hand? Ja, weet ik Het is wel een indruk. Maar... Nou ja, kijk, ik bedoel, kijk, het is natuurlijk zo dat de ene helft van de natie... de andere helft in de gaten zit te houden tegenwoordig. en Dat is hun bestaansrecht. Om, ja, dat ze dan regels gaan maken en die gaan ze dan ook handhaven. Dus dat is een hele nieuwe taak onder de energieke leiding van onze oh, oh, oh, oh, uh, hè? onze voormalige burgemeester Ivo. Ja. nou ja, wij zijn natuurlijk opgegroeid in een ja, uh, in doord... bouw, in bouwputten en, en in bomen. Ja, nou en dat is niet veranderd, gelukkig. Mm. Nee, er wordt nog steeds verbouwd, toch? Daar bij station bijvoorbeeld. Ja, nou ja, tuurlijk. En maar Maastunnel is weer dicht en de... ja, nou, ik bedoel, dan merk je ook aan dat het <laughs> dat het allemaal dat alles wat er komt weer terug en, is wel, er is wel beweging, maar... Maar niet de dynamiek waar jij van houdt? Nou ja, het, het is een soort van stilstaande beweging. Ja, hoe moet je het zeggen? De onbe... Um, de onveranderlijke beweging. Ja. ja, ja even, dan... even wat... Dus uh, zitten we nou in een crisis, dan weet je zeker... Even doorbijten en dan gaat het weer omhoog. Dat kan niet anders. Ja, ja, nou ja, we hebben ook een nieuwe regering binnenkort. Ja, uh, oké. Okay. Ja, zo... dat zie ik ook heel optimistisch in. Ben ja. jij ook zo blij met het afschaffen van de langstudeerboetes... Uh, nou ja, kijk, die, die, die, voor de lang parkeerboetes. Lang parkeerboetes. <lacht> lang parkeerboet. Ja, die langste die boetes, ja. Kijk, ik weet zeker dat dat is ingesteld on, door een regering met, met drie Rutten erin. En het wordt nou weer afgeschaft. Door dezelfde Rutten? <lacht> kijk, kijk, als je daar naar kijkt, en, en het, dat, dat werkt toch Verschrikkelijk komisch. Als je dat <lacht> hoe, hoe moet je nog meer geïllustreerd zien dat het ja, la la, la hè, Gisteren met die, morgen met. Dat maakt allemaal niet uit, jongen. Nee, we moeten een dan... stabiel, stabiel. Dat betekent dat er niks gebeurt eigenlijk. Dat willen ze dan liefst. Maar mooi ondertussen ook de forensen aflasten. Ja, nee, daarom. Dat stond er tegenover, hè. Heel ja, nee, goed laten toch... wij de studenten je vallen. Moeten forensen? jullie de forensen laten vallen? Ja. Hebben ze zo, dat, dat, is, dat is de coalitie voor, dat, dat, dat is de ziel van de, toch, uh, ja, in de eentje kennen ze het niet. En is vermotten met een ander. Dus ga nou een beetje duidelijke uitspraak van de kiezers. Natuurlijk de VVD met de PvdA. Want waarom zouden die twee niet samen kunnen gaan? Want ja, als je het op elkaar legt. 80% kan je zo op elkaar leggen, is precies hetzelfde. Dan gaat het over die 20%. Dan zouden ze het daarover oneens worden. Nee, daar moet je over onderhandelen. En dan moet je, dat weten we, elkaar halverwege tegemoetkomen. Ja, en dan kun je binnen twee weken een kabinet hebben. Een gratis advies He? van de nachtburgemeester. En, dan, kom je, en dan, ga je, dan, dan timmer je dat in elkaar en dan ga je dat keurig aan de koningin brengen. En dan zeg je, majesteit, wat vindt u ervan? En dan zeg je dat kastje en dan... Weet je wel, dat, dat, dat zou beleefd zijn. Dat zou een beleefdheidsbezoek zijn, ja. Ja, want ik vind toch dat ze aan, niet aan de bevoegdheden van, uh, van onze koningin moeten komen wat dat betreft. Kijk, ik bedoel dat je dat doet als dadelijk uh, uh, augurkus... Al de... ...de augurkens de vierde op de troon komt... ...daar zou ik ook mijn maatregelen nemen. Maar, maar ik bedoel, om dat nou die, die Beatrix aan te wrijven, weet je, ineens... ...dat is ook zo'n... Zo, ...en daar zitten er allemaal van die... ...ja, nee, daar gaan ze dan allemaal... ...en daar zijn ze het ineens allemaal eens... ...en raven lekker daar... ...oké, okay, nou, nou... ...nou zit je ermee, nou zit je ermee... ...nou zit onze marigheid, depressief aan het noordeinde... He? En ze zegt, nou, ik ben wel thuis, maar doe de vlag maar niet uithangen, Anders komen al die zijkers weer op. Maar ik denk dat ze nu naar <laughs> lijn 1 luistert, Jules. Dus nou, heel... oké, okay, maar ja, ik heb de maar toevallig wel eens dus... ontmoet. dat dus ze maakt, kwam bijzonder ontspannen op mij over toe. Ja. Maar over de crisis gesproken. Ik heb wel eens van jouw manager ja. Krijn gehoord. Dat dat ook toeslaat voor jullie. Ja, Minder, minder optredens Krijn, in Krijn, den landen. Krijn, Krijn, Krijn. Krijn die, dat, is, dat is ergens iets dat ook natuurlijk. Uh, als ik geen klachten heb, dan zou ik mij eerste zorgen... Weet je wel, je <laughs> bedoelt. <laughs> dus maar niet is uit. het zo, heb nee, je minder optreden? Ja, nou, absoluut. Ja, natuurlijk. Nee, Kijk, want. Ja, het ligt eraan. Kijk, ik heb, doe ook optredens, dus je ja, laat me zeggen. Ja, hoe moet je dat zeggen? Meer in de, in de corporate world. De Rabobankwereld. Oh ja, dat is toch de corporate. We hebben altijd dat in de States. Dan moet ik altijd denken aan de corporatieve staat. Toch een Rooms-fascistische uitvinding. De corporatieve staat was de economische theorie van het Italiaans-fascisme, weet je wel. En dat moet een corporate vult. Maar waarom zijn ze zo... Is dat ze toch gelukt? Ja, het lukt ze ook om jou te contracteren. Maar waarom vinden ze jou zo leuk? Waarom vinden ze jou zo leuk? Nou ja, weet ik veel. Omdat ik, wel, omdat ik iets anders zeg dan... Dan, dan, dan kijk, hun corporate world. Ja, ik bedoel, kijk, als ik altijd voor je eigen parochie predik, weet je Als je altijd voor je eigen parochie predik. Het is dus leuk om, om je om, ook in die... En dan via die, weet ik veel, die, de, de, de Speakers Academy bijvoorbeeld. Dat is een heel ander circuit, man. En, en, en, en ik bedoel, kijk, de, die, die, die zitten niet te ouwe hoor van Kenneth. De, kent het niet van 500 minder. Weet je wel, die betalen gewoon. En, ik bedoel, en dat is een prima man bij, bij accountantsbedrijven. Dus jij hoeft veel... niet meer te vragen, wat schuift het? Nou, nee, ik bedoel, dat, dat, wordt, uh, dat wordt nu uh, van de zijde van die zee, zoveel kost het. Dat, dat niet, wat schuift het? En de corporate world nou, telt dat nog neer. Ja, maar nu in mindere mate. In mindere ja. mate. Dat, ja. dat was ja. ons uitgangspunt. Ja. Hoe is de crisis? Want ja, een zaak die ze mensen moet ontstaan... Ja, die, geeft niet die, die, die, die, die kan geen feestje geven, weet je wel. Volgens dat principe dus. Maar het komt erop neer dat we gewoon, uh, weet je wel, dat, dat, dat we allemaal uh, zwaar moeten inleveren, of voor de zoveelste keer. En hoeveel, be hoeveel belasting er niet bij is gekomen als je zo'n huis hebt, je wil het niet weten. En dan komt er weer even de rekening van een waterschapsbelang van de, de van de dijkgraaf van de... Hé! Hey. Lijkt, dat lijkt me allemaal God heel duidelijk. Godverdomme, duid de middel even wel, joh. Schuil, dat lijkt me allemaal heel duidelijk. Maar Jesse, die heeft nu toch gemeld of ge getwitterd of wat ook... dat hier geen touw aan vast te knopen is. Oh, nee? Nee. Ja, dan moet je goed luisteren. Oh, uh, hoe heet hij? Jesse. Jesse, dan moet je goed luisteren. Weet je dan nog wat het is? Niet aan die mp3 liggen te lurken. <lacht> maar luisteren gewoon wat er gezegd wordt. Rolf, Rolf, die heeft ook getwitterd. Jules Deelder op Radio 1. Ik trek dat niet. Oh, hij trekt dat niet. Nee, hij, die, het, hij is zal, niet van hij de Hij zal het ook te vroeg vinden. Niet van de corporate world. De, die, uh, die nee, world. Ja, ja, dat is Ik bedoel, die mensen hebben je altijd. Dat zijn beroepszekers. Die zitten er gewoon op te wachten, weet je wel. Toch? Maar die moet je ook hebben. Maar Guido Brouwer, die twittert. Uh, Deelder voor president. Oké, okay, kijk. bedoel, die, die, die is voor het eerst van zijn leven wakker geworden. <laughs> Jongens, volhouden, volhouden, doorbijten. En met, met hem, met, met, met mijn en de betrouwen, zei het gij ook. Oh, oh God, met DT en mijn heer. Jules, ik dank je. Om u je. zo wil ik bouwen, verlaat mij niet meer meer. En ben jij verlaat die bus voorlopig niet? Nee, tuurlijk niet. Heel wel. erg bedankt ja, dat jongens, je er was. We, we, we, we, Dit was Jules dachten. met nee. Ruis op het dak van de bus. Morgen zijn we er weer, om half Wel. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond in de Champions League. Wow! Ho ho ho! Ajax, Real Madrid. Hij neemt de aardig aan. geeft de linkerkant mee. Druk de vriendbal. Laag 1-1. Nee! Ho ho ho! Ja, daar gaan we voor op te banken. De Champions League. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen, kijk op Volkswagen.nl. Dit is Radio 1.